Als vergelding heeft het Turkse leger luchtaanvallen en artilleriebeschietingen uitgevoerd op basis van de Koerdische opstandelingen in Noord-Irak. De Verenigde Staten en China hebben de druk op Europa opgevoerd om een uitweg te vinden uit de schuldencrisis. De Amerikaanse minister van Financiën Gardner sprak een ernstige waarschuwing uit. Hij zei dat het gevaar bestaat voor een run op de banken en een ernstige mondiale recessie als Europa niet met een oplossing komt. Kartner zei dat het de hoogste tijd is dat de Europese Centrale Bank... een grotere rol krijgt bij de bestrijding van de crisis. Ook de president van de Chinese Centrale Bank roept Europa op... de financiële stabiliteit terug te brengen. De NASA weet nog altijd niet waar de satelliet is neergekomen... die vannacht terugviel naar de aarde. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie gaat ervan uit... dat de meeste brokstukken in de grote oceaan zijn gevallen... Berichten via Twitter dat er bij het Canadese Calgary... stukken metaal zijn ingeslagen, zijn onbevestigd. Ook zijn er geen meldingen over schade of slachtoffers. De NASA zegt dat het misschien wel nooit duidelijk wordt... waar de restanten van de satelliet zijn neergekomen. In de Eredivisie heeft PSV met 7-1 gewonnen van Roda J.C. Dries Mertens scoorde vier keer. Aro Den Haag won in eigen huis met 2-0 van VVV Venlo. En NAC versloeg SC Utrecht met 1-0... Heerenveen Herakles eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En de topper tussen Ajax en Twente is nog bezig. Het weer vanavond en vannacht opklaringen, in de nacht kans op mist. Morgen zonnig, het wordt 20 graden aan zee en 24 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Deze collecteweek vraagt de Nierstichting aandacht voor hoge bloeddruk. Want hoge bloeddruk kan nierschade veroorzaken. Maar geen paniek.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 Alibé op volle toeren, broers op vrouw, hello goodbye of wie is de mol? Stem nu op televisiering.nl Meer weten over hoge bloeddruk en nierschade? Ga naar nierstichting.nl. Voetballers van Nederland, opgelet!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 Nogmaals een goedenavond. We gaan naar Ajax Twente. En het is een cliché, Ronald van de Geer. Maar met 1-0 kan de wedstrijd natuurlijk nog alle kanten op. Ook al ben je nog zo sterk. En dat was net bijna het geval. Want Ajax is heer en meester. Staat met slechts 1-0 voor. Maar daar was ineens Luc de Jong. Jongen die natuurlijk heel aardig kan voetballen. Uiteindelijk de bal krijgt rechterkant het Slaalond door de verdediging van Ajax. Troeft daar niet af. Troeft Jansen af. En uiteindelijk moet hij ze meerdere herkennen in Tobi Alderwereld. Maar een prima actie waar, als hij misschien wat eerder had geschoten, meer in had gezeten ook. En ken vermeer wel reddend had moeten optreden. Of de bal uit het net had moeten halen. Ko Adriaanse heeft het langdurig aangezien en heeft uiteindelijk ingegrepen. Hij gaat vuur, of hij heeft al vuur in de wedstrijd gebracht met Danny Landzaat. Die heeft ook direct een signaal afgegeven door een overtreding te maken op Dirk Boerichter. Van jongens, kom op. Vuur in deze wedstrijd brengen. Landstad is gekomen voor de zwaar teleurstellende Leroy Fair die als laatste actie een uitbraak van Zeep hielp door gewoon de, de bal in de voeten van de tegenstander te spelen. Daar waar er aan de linker en rechterkant afspeelmogelijkheden waren. De druppel die de Emma deed overlopen voor Adriaanse, die ongetwijfeld nog wel meer veranderingen in zijn helftal zal aanbrengen met die kleine marge van 1-0. En Ajax met uh, Jansen weggestuurd aan uh, de rechterkant. Afgetroefd door Douglas. Douglas dan verspeelt de bal weer aan Jansen op uh, de achterlijn, maar uiteindelijk het hakballetje van Jan ze Bedoelt voor Soleimani, Wordt weer onderschept door Douglas. En die zet dan op zijn beurt Willem Jansen aan het werk. Dan zijn we 10 meter voor de middenlijn. Nog altijd op de twente helft, als er wel een overtreding wordt gemaakt op Willem Jansen. Of Willem Jansen de overtreding maakt, nou, in elk geval gaat de bal over de zijlijn. Daar houden we het maar op. Want Van de Wiel staat met de bal in de hand en gaat zo meteen ingooien. En ingooien en ingrijpen. Dat ligt dicht bij elkaar. Frank De Boer gaat dat doen. Haalt Theo Jansen naar de kant. Ja, het geeft toch te denken. Of geeft hij Theo Jansen een aanwijzing? Nee, hij geeft Jansen een aanwijzing. Souleman gaat naar de kant. En die komt uh, naar de Boer, krijgt de hand. Ja, het is toch prettig dat hij hersteld was en een doelpunt heeft kunnen maken. En Theo Jansen die naar de kant liep, kreeg gewoon wat aanwijzingen. Eno gaat nu als controleur spelen op het middenveld. Dat betekent dat Jansen na een wat aanvallendere rol gaat op het Ajax-middenveld. Eno dus de diepe controleur. En dan gaat Erikse aan de rechterkant spelen. En zo heeft Ajax het dan weer uh, gedaan. Of zo heeft Frank de Boer het dan neergezet. Na die komst dus van Eno en het vertrek van Soleimani. Daar Waar Landstad nu heel veel meters maakt. Op het middenveld van FC Twente. Twente dat nog altijd maar 35% balbezit heeft tegen 65% voor Ajax. spreekt nu wel eens zo'n gevoel, maar dat is slechts een gevoel dat nergens op gestoeld is. Dat de wedstrijd echt begonnen is en dat nu ook Twente een tempootje hoger schakelt. Met Wischeroff in de as van het veld. Moet dan weer terug naar Tim Cornelissen. Douglas, die gaat opgejaagd worden door Theo Jansen. Ja, die heeft nu een hele andere rol. Daar waar hij dus kort voor de eigen verdediging stond, is hij nu een van de aanvallende middenvelders. En kan hij dus mee in de aanval van Ajax. Wordt nu wel afgetroefd door Wisscherhoff, die aan de rechterkant opkomt. Luc de Jong aanspeelt in de as van het veld. Zes meter weg bij het schafstopgebied. Dan Wisscherhoff, brengt de bal in het schafstopgebied van Ajax. Waar die nogal paniekerig, wordt weggewerkt door Gregory van der Wiel. Aan de linkerkant bij Ajax over de zijlijn gaat. En dus mag Twente daar via Cornelis ingooien. Dat is gebeurd via de aanvoerder, die kijkt wat, vindt Jansen. Jansen zoekt de kaats met uh, Rosales. Jansen weg in het schapsopgebied. En Jansen wil een voorzet geven achtervocht door Siem de Jong. En Siem de Jong, de middenvelder van Ajax, kan er dan alleen maar een corner van maken. Goeie combinatie hoor, dit uh, opgezet door uh, Willem Jansen. Die Rosales zoekt en vindt. En dan krijgt hij hem razendsnel terug. En steekt hij als het ware. Penetreert hij die Ajax 16 meter in. En dan wordt hij achtervolgd door de Jong. Uitgestoken beetje van de Jong. Zorgt ervoor dat Twente nu een corner kan nemen. En de centrale verdedigers allemaal mee zijn. De mensen met lengte hebben zich voor ingemeld. Douglas en Wiskerhof komt die corner van Rosales. Wordt gekopt door de Jong. Maar overgekopt. Over de goal van Ajax. Kenneth Vermeer gaat op zijn gemak die bal halen voor een doeltrap. We zijn inmiddels 65 minuten onderweg. En nog altijd die 1-0 op het bord. Doelpunt het in de tiende minuut. Gemaakt door Miralem Soleimani. Nou ja, we moeten allemaal heel eerlijk zijn. Het had 2-0 moeten zijn. Want Jan Vertongen heeft een prima goal gemaakt. Maar die is wel afgekeurd vanwege buitenspel dat het niet was. Nu de Jong aan de rechterkant van het veld. De hoogte van het strasselopgebied. In een duel met Alderwereld. En daar waar Alderwereld al denkt. op een corner die genomen gaat worden. Heeft hij ervoor gezorgd dat er een doeltrap komt voor Ajax. Omdat hij de bal tegen de Jong aanspeelt. En Twente dus geen corner mag nemen. Iedereen weer terug moet in positie. En het Vermeer nu de doeltrap gaat nemen in een wedstrijd. Die inderdaad wat aan het ontbranden is. Die wat leuker wordt waar wat meer in gebeurt. Maar ik kan nog wel bij het nemen van die doeltrap zeggen. Dat uh, Vertongen dus niet spel stond bij die goal. Bij de tweede paal op een corner van Soleimani. Die doorgekopt werd door uh, Boerichter, Omdat er gewoon nog iemand in de buurt van de grensrechter stond. Waar hij bijna overheen moest kijken. Maar hem toch over het hoofd zag. En daar is Ayers dus wel een doelpunt door de neus geboord. En door die kleine marge in de tweede helft. En dus nog alle ruimte voor FC Twente om er echt een wedstrijd van te maken. En Twente heeft best van die momentjes gehad. Daar waar Ajax dus dominant is. Goed, actueel nu bij Rami. aan de linkerkant. Dreigend richting Van de Wiel. Geeft de voorzet en een call. Nee, Landstaat en een prima redding van Kenneth Vermeer. Zeg. Wat een goede redding. Ja, met de reflexen van Kenneth Vermeer is niks mis. Daarover bestaat in Amsterdam ook geen enkele discussie. Maar wat stond die Landstaat vrij. En wat een goede redding. En dit had de 1-1 moeten zijn. Dit was het gelijk van mijn verhaal. Er er komt een moment. En dat moment kwam er dus. Wat een goede voorzet en wat een goede kopbal van Landstraat. Die nu weer kan schieten op de goal van Ajax. Maar dat veel en veel te hoog doet. Dit was de gelijkmaker. Dit had er moeten zijn. Danny Landsaat, Daarvoor is hij gekomen. Spelen van box tot box. Nu in het strafschroepgebied van Ajax. Weg bij iedereen. Uit het oog verloren. Maar Kenneth Vermeer. Die vanaf de eerste paal komt en loopt naar de tweede paal. Onderweg dus de handen uitsteekt. Met een prima reflex. En Ajax op deze manier op voorsprong houdt. Nou, wat een moment in de tweede helft. Dat konden we wel even gebruiken. En de mensen op de tribune ook. Want die hebben nu ook in deze bal van Landsaat en de redding van Vermeer aanleiding gevonden. Om er dan toch een echt voetbalstadion van te maken qua sfeer. En om in elk geval. is een beetje te gaan zorgen voor sfeer. die hoort bij een topwedstrijd. in de Eredivisie. tussen Ajax en FC Twente. Maar ja, je moet eerlijk zijn. zoiets moet overslaan van het veld op de tribunes. en daar was tot nu toe. nog weinig aanleiding voor. Danny Landstraat heeft in elk geval zijn meerwaarde. in de wedstrijd al bewezen. door deze kopbal. Had dat helemaal kunnen doen, natuurlijk. als hij het doelpunt gemaakt had. Aan de andere kant nu. Zietterson. weggezuurd door Eriksen. Linkerkant strafstopgebied. Achtervolgd door Wout Brama. Kijk dan eventjes. nog altijd met Brama in de achtervolging. Blijft Zietterson wel knap in balbezit. Vindt Anita, linkerkant in de as van het veld. Nu Alderwereld. Die gaat schieten van ver. Die gaat schieten van ver in de handen van uh, Michailov. Omdat die bal nog twee keer stuit, heeft de Bulgaar daar weinig moeite mee. En dat schot is van een meter of 25. Wat een tempo ineens een duel. van een verre uitrap nu. Van Michailov bedoeld voor de Jong. Die diep ging aan de linkerkant. Maar die bal eigenlijk wat meer links wilde hebben. Zodat hij echt het sprintduel aan kon gaan. Nu gaat die bal met een curve richting het strassopgebied. Daar waar ook Alderwereld staat. Waar Vermeer staat. En waar ook Vertongen is. Ja, dan is het voor de Jong eigenlijk moeilijk om echt iets te doen met die bal van. Michailov Vermeer. Die dus nog altijd de druk van Sillissen op zich heeft. En uiteindelijk lijkt het er toch op... Dat de komst van de doelman van NEC Vermeer tot grote hoogte stuwt. Want ook in het duel tegen Olympique Lyon had hij een paar prima reddingen. In de beker overigens heeft de Sillissen van de week gekiept tegen Noordwijk. Maar dat was niet echt een drukke avond. Twente weer met het balbezit bij Rami. Ik zou, maar goed ik ben Koaliaans niet, Ola John zo meteen brengen. Omdat er ruimte is ontstaan op het veld. En die Ola John, ik vergelijk het maar even met een wedstrijd waarin Twente speelde tegen Benfica. Die Ola John is onbevangen en die durft om elke tegenstander heen en levert ook prima voorzetten af. En is in elk geval altijd dreigend en kan uit niet iets maken. En dat is iets wat je misschien nu wel nodig hebt in deze fase. John overigens is wel bezig aan een warming-up en komt er misschien nog wel in. Op het moment dat Ajax het balbezit heeft. Na 68 minuten. Rie van der wiel. Paast in de as van het veld. Naar Siem de Jong. Siem de Jong. Maar weer terug naar Vermeer. Twente staat nu ook verder naar voren. Met Land staat eigenlijk als diepste middenvelder. Die continu jaagt op de laatste verdedigers. Nu ook op Vertongen. Bal terug naar Vermeer. De jong is daar ook in de buurt. Vermeer met een lange bal. En dan gaan mensen van Twente nog ook duels winnen achterin. In dit geval Douglas. Maar de afvallende bal is wel weer voor Leo Jansen, boerrichter aan de linkerkant. En nog wat dieper de hoogte van het Schafzomgebied. Aan die linkerkant, Siktersson. Die komt nu naar binnen, die gaat schieten. Siegterson schot kaatst af op Wisgerhof Wordt weggekopt door Team Dalli. Maar inleveren weer bij Ajax. Siktersson en Van de Wiel. Nee, met de Jong. In een combinatie, de Jong vervolgens aan de rechterkant van het Schafzomgebied. Ja, dat is dan waar Tien Dalli zich nu boos om maakt Om het feit dat de Jong door kon komen. En kon combineren met Eriksen. Van de Wiel was daar niet bij betrokken. Excuus, dit was uh, natuurlijk Team de Jong. Die de bal overigens prima aanneemt. Weg eruit bij Douglas, weg eruit bij Tindalli. En uiteindelijk aan de rechterkant dan toch nog in een schotpositie komt. Maar de bal over de goal schuift met de binnenkant van de voet. Nou, hij schuift hem dan natuurlijk niet. Maar hij wil uiteindelijk laag schieten. Maar het lichaam hangt naar achteren waardoor die bal omhoog gaat. Tot opluchting van alles wat FC Twente is. Maar goed, Ajax heeft weer even een signaal afgegeven. Dat heeft Twente ook gedaan. En als ze dat nou maar blijven doen, dan krijgen we de komende 20 minuten... en ook van nog een leuke wedstrijd. Balbezit voor FC Twente met Wiskerhoff. Twee meter voor de middenlijn. op zijn eigen helft naar Douglas. Die staat nog wel op eigen helft, maar maakt daar een door nu over de middenlijn te lopen met de bal en vervolgens te zoeken naar de diepte. Daar is de Jong. Aannemen in het schafschapgebied. En dan heeft de Jong veel ruimte nodig, waardoor Vertongen de bal kan opvangen. En via Vermeer gaat die bal terug naar de Twente-helft. Maar daar wordt hij wel weer in Twents bezit gehouden. Het feit dat Vermeer wat vaker genoemd wordt, geeft aan dat we langzaam maar zeker in een echte wedstrijd terecht aan het komen zijn. Nog 20 minuten. Ajax staat er wel voor met 1-0 door die goal van Soleimani. Heerenveen en Herakles eindigden vanavond in 1-1. Uh, Assaïdi zette Heerenveen op een 1-0-voorsprong. Amenteros maakte gelijk rust. Bas Tichelen met de trainer van Herakles, Peter Bos. Ben je tevreden met een punt? Nee. Want het had er meer moeten zijn? Nou, dat, dat vind ik eigenlijk niet. Maar ik vind dat wij gewoon niet goed gespeeld hebben hier. En, uh, en Heerenveen heeft beter gecounterd dan dat wij ons positiespel gespeeld hebben. Met name in de eerste helft denk ik hè, dat je niet tevreden bent geweest. Ja, maar er lag zoveel ruimte, zoveel mogelijkheden. En dan moet je geduld hebben. En dan moet je die bal nog een keer uithalen. En die mensen zullen je thuis op een gegeven moment gaan fluiten. Omdat zij met z'n allen op eigen helft staan. En dat geduld hadden we niet. Waardoor wij de ballen toch geforceerd naar voren gingen inspelen. En als je dan balverlies leidt, dat deden zij goed. Dan kwamen ze er, dan kwamen ze er snel af. En, uh, en toen kwamen ze ook met 1-0 voor. En uh, ja, dan, dan accepteren de mensen dat hier. Ik denk als het lang 0-0 blijft of wanneer wij voorkomen... dan zullen ze eerder gaan fluiten. En dan zul je wel de ruimte krijgen. Maar ik vond dat wij dat zelf niet goed gedaan hebben. Het gekke is dat je uiteindelijk, als het 1-1 geworden is... kansen krijgt op de 2-1. Maar dat je, als het nog 1-0 is, blij mag zijn dat het niet 2-0 wordt. Is dat een beetje het verhaal? Ja, dat vind ik ook. Ik vond dat bij 1-0... Ik schaf wel aan dat wij het gewoon in balbezit niet goed deden. En, en, en een paar kansjes creëerden. Het waren niet hele grote. F kon ik keer een bal op zijn borst aannemen... die er ook via zijn scheenbeen op kool schoot. Maar dat was, dat was niet veel. En Zij kwamen toch een paar keer voor Remco. Dus het, was, het zou eerder 2-0 worden dan 1-1, Peter Bos, de trainer van uh, Herakles En die andere, die van Veen heet Ron Jans. Als het 1-0 is, moet je 2-0 maken. Is dat eigenlijk het verhaal van de wedstrijd? Nou, van de eerste uh, helft, uh, denk ik dat uh, Bas Dorst nog een, uh, bij de eerste paal, die had erin gekund. En uh, ik hoorde dat uh, wij maken een buitenspelgoal, uh, dat hij geen buitenspel was. Maar de fase na rust, nou, dan, dan krijgen we gewoon in tien minuten, we hadden zoveel uh, druk en goede acties, krijgen we gewoon vijf kansen en dat gewoon uh, niet 2-0, dat gewoon 3-0 moeten staan. En op en het nog... moment dat het 1-1 wordt, kan het ook nog 2-1 voor Heracles worden. Zijn jullie de klus een beetje kwijt? Is dat het andere verhaal? Ja, absoluut, want uh, je voelt het gewoon uh, aankomen. Het kost, uh, kost heel veel kracht om tegen Heracles te spelen, want we hebben gewoon een uh, geweldig positiespel. En, uh, het was eigenlijk steeds tot de 16. alleen uh, ja, na de goal eigenlijk uh, niet meer... want dan werd het heel gevaarlijk en uh, de laatste 20 minuten mogen wij blij zijn dat uh, het 1-1 blijft. Jullie lopen vind ik in de eerste helft wel veel achteruit. Jullie wachten heel erg af, um, laten Heracles de bal en hopen op uitbraken. Um, is dat bewuste keuze geweest? Uh, wij hopen niet uh, op uh, uitbraken. Wij uh, uh, creëren uitbraken door heel compact uh, te spelen. Um... Eigenlijk meer dan we eigenlijk willen. Maar dat uh, ja, is ook een compliment voor, uh, voor Heracles. Die gewoon ja, centrale verdedigers, breed de elkaar, middenvelders, ver weg, uh, handige voetballers. Alleen ze hebben de eerste helft bijna niet één keer op doel geschoten. En wij hebben kansen gehad. En naar rust waren wij gewoon omdat we uh, in balbezit gewoon de goede pressie hadden. En uh, dat we aan de zijkanten er heel, uh, heel goed langskwamen. Dus uh, uh, we hebben wel wat balbezit weggegeven. Maar dat heeft uh, Heracles ook, uh, ook afgedwongen. Ron Jans, de trainer van Heerdeveen, na de 1-1 tegen Herakles. Is er de afgelopen minuten veel gebeurd, Ronald van der Geer? Nou, niet heel veel spraakmakende zaken. Net eventjes het uh, bij een 1-0 voorsprong overigens van Ajax op Twente met nog 17 minuten. Bal die uh, door Vermeer geplukt moet worden. En dan zie je ook waarom Landsaat in het veld is gekomen. Op het moment dat de twee een luchtduel aangaan. Ja, 1-0 werkt die bal wat ongelukkig weg. Waardoor hij heel hoog de lucht in gaat. En Vermeer krijgt dan een tikje van Landsaat. Maar die doet dat zo geniepig met zoveel ervaring. En dan zie je de irritatie wel bij Vermeer. Maar dat is nou juist wat Landsaat brengt in deze wedstrijd. Gewoon een heleboel vuur, een heleboel agressie. En Twente is er gewoon beter van gaan voetballen. Tim Cornelissen is inmiddels naar de kant gegaan bij FC Twente. En Ola John is zijn vervanger. En dat is op zich prima. Want Ola John in de wedstrijden dat hij als invaller kwam. En vaak toch ook in wedstrijden waarin Twente het moeilijk had. Kon hij het verschil maken, die jonge vleugelspeler. Nu zijn de ruimtes misschien wat groter. Is Ajax wat meer stuk gespeeld en ook van moe naarmate het einde van de wedstrijd voordat En als je dan zo'n vlugelflitser tegenover je krijgt. Nou, ik geef het je te doen. Hij is uh, buitengewoon technisch en heeft ook nog een goede voorzet. En misschien dat hij dan in de slotfase voor FC Twente het verschil kan gaan maken. Daar waar de wedstrijd voor een groot deel eenzijdig was in het voordeel van Ajax, maar daar is nu helemaal geen sprake meer van. Want Twente is gewoon teruggekomen in de wedstrijd. Dat valt Ajax overigens wel te verwijten. Bij Rami, hij speelt nu vanaf de rechterkant. Geeft een voorzet, weggewerkt door Ajax. Jankse vangt dan weer op namens FC Twente. Die middenvelder dus met de voornaam Willem. En die steekt de bal uiteindelijk richting het strafstopgebied van Ajax. Maar daar wordt hij door niemand aangeraakt. En kan Kenneth Vermeer, nou toch ook niet, met heel veel haast die bal gaan halen en klaar gaan leggen voor een doeltrap. Terwijl het de laatste kwartier ingaat en Co Adriaans een beetje voor zijn dugout heen en weer loopt. En Frank de Boer denkt: Ja, dan kom ik ook maar even. Dan kom ik ook maar even wat, uh, wat coachen. Vooral omdat FC Twente dus wat omzettingen heeft gedaan. En daar een antwoord op moet worden gevonden door Frank de Boer. Die in elk geval ter uh, bewaking van Danny Lansa het 1-0 al heeft gebracht. En dat uh, is uh, tot nu toe een hele zware taak die uh, Eno op zich heeft. Want Landstaat beweegt zich van strafstopgebied naar strafstopgebied. Maar brengt echt wat in het uh, elftal van FC Twente. Dat nu via Wischerhof balbezit heeft. Rosales overigens voor alle duidelijkheid. Maar dat leek me eigenlijk een ABC'tje. Die is na de komst van John en het verhuizen van Bayrami naar de rechterkant. Nu gewoon weer rechtsback geworden. Nu is daar uh, De Jong. Rand De Jong zoekt naar de ruimte om te schieten. Wordt hem niet gegund door Eno. Maar Twente heeft nu ook gewoon de tweede bal eens een keer. En dat betekent dat er eens een keer gevoetbald kan gaan. Geworden. Hier is de eerste actie van Ola John, komt langs van de wiel en dan is Eriksen daar ter assistentie van zijn rechtsback, om als Ola John vanaf links het strafstopgebied in komt die bal weg te roeien. En dat waar, uh, waar we in de eerste helft hebben gezien dat als Twente dat deed dat uh, Ajax dan onmiddellijk het balbezit overnam. Is dat nu eigenlijk een beetje omgedraaid, Ajax roeit weg en Twente neemt uh, nu in aanvallend opzicht het balbezit over. Het is uh, allemaal wat leuker geworden, wat aantrekkelijker. Het publiek in de arena laat zich horen en Twente is op jacht naar de gelijkmaker. Omdat die marge zo klein is. Dat enige doelpunt tot nu toe gemaakt door Mirelem Soleimani. In de tiende minuut van deze wedstrijd. Daar is Ola John weer aan de linkerkant. Zoekt nu naar zijn rechterbeen. Geeft een voorzet. Landsaat staat wel aan de andere kant van het veld. In het Schafzomgebied. Maar komt er niet aan. Omdat Theo Jansen de bal in tweeën kan wegwerken. Maar weer opgevangen door FC Twente. O, oh, stoorigheidje van Douglas. Hersteld door Wiskerhof. Op eigen helft. Nou, nog net rond de middenlijn aan de rechterkant verspeelt hij bijna de bal aan Siktorsson. Wiskerhof voorkomt dat. En herstelt het balbezit voor de tukkers die nu rondspelen aan de rechterkant. Met Rosales, met Bayrami. Dan gaat het toch weer terug naar Douglas. En nu moet Twente aanvallen. Op jacht dus naar die goal. En speelt Ajax eigenlijk in de verdedigende modus. Te verdedigend, naar mijn idee, volgens de ideeën van Frank de Boer. Erikse heeft de bal veroverd op FC Twente. Is nu aan de rechterkant. Hij is nu de rechterspits van Ajax. Speelt weer terug naar Van der Wiel. En die speelt hem dan weer helemaal terug naar Kenneth Vermeer. En dan staat de Boer te wij sneller sneller dat moet gewoon gecombineerd worden. Jansen, daar is Anita aan de linkerkant. Bal weer terug naar Fortonge. Fortonge staat 5, 6 meter voor de middenlijn aan de linkerkant. Nou, de Jong gaat daar niet meer storen. Fortonge duikt het middenveld in. en speelt uiteindelijk naar Siem de Jong. Siem de Jong weer terug naar wereld op de middenlijn. In de middencirkel. Het is zoeken naar bewegende mensen. Het is alsof het pijpje wat leeg aan het geraken is. Niet bij Twente, maar wel bij Ajax. Want heel veel beweging is er niet. Alles staat zo'n beetje vast. Ja, Eno, maar die is er dan ook pas net bij. En die heeft dan nog wel... Even de energie om met een aardige actieradius weg te komen van Brama Uiteindelijk Anita aan te spelen, maar die wordt weer opgejaagd door Bayrami. En zo dreigt FC Twente langzaam maar zeker toch Ajax de duimschroeven aan te draaien. En komen de Amsterdammers nauwelijks meer op de helft van de Tuckers terecht. Nu dan met een hele lange bal. Ja, dat is goed. Siktersson loopt weg bij Wisserov. En Siktersson wint het luchtduel van Michailov. En uiteindelijk wordt de bal van de lijn gehaald. Door Douglas. Dit was wel een kans voor Ajax. Eigenlijk uit het niets. Want het is een lange bal van Vertongen. Die uh, terecht komt op de helft van FC Twente. Siktersson loopt dan weg bij Wiskerhoff. Wiskerhoff hoopt op buitenspel. Dat is het niet. Dan gaat uh, Siktersson een duel aan met Michailov. Dat wint hij en dan kan hij binnenschieten. Maar uiteindelijk komt Douglas dan nog op de lijn te staan. En kan die inzet van de IJslander weghalen. Dit was de kans voor Ajax om 12 minuten voor tijd uiteindelijk toch de 2-0 binnen te schieten. Het gebeurt niet, waardoor de Tukkers dus nog leven. Wel even moeten overleven. Een corner van Theo Jansen, die zometeen vanaf de linkerkant uh, geschoten gaat worden. Het is de zesde corner voor de Ajax-Hieden in deze wedstrijd. Daar komt die bal bij de eerste paal. Daar komt Jansen weg, werkt Brama weg. Dan is die bal in elk geval uit het opgebied. Wordt hij weer opgevangen door naar Nita. Teruggebracht richting Theo Jansen. Dat is de bedoeling. Dat lukt Ajax niet. Maar via Rosales wel. En dan kan Boerichter weg aan de linkerkant. Geeft razendsnel een voorzet. En nu is het Twente dat even onder druk staat. Want Wisserhoff kan niets anders doen dan die bal over de zijlijn schieten. Ingooi is inmiddels genomen. Boerichter draait hij weg. ...van een aantal tegenstanders om de vrijheid te zoeken... ...krijgt de bal niet van Eriksen, want die gaat naar Anita... ...in de as van het veld, halverwege de helft van Twente 1-0... ...dan Alderwereld met een schot... ...en weer heeft Michailov de nodige moeite met die inzet van Alderwereld... ...het is een meter of 25, misschien wel 30... Hij ziet het gaatje, hij kan zo goed... ...die centrale verdediger van Ajax, die Belg schieten... ...nou, dat doet hij nu ook, dan zit er ja, net geen stuit in... ...maar die bal heeft wel een rare curve... ...waardoor Michailov met twee vuisten er wel achter zit... ...maar de bal over de zijlijn gaat... ...en Ajax dus inmiddels heeft ingegooid via Anita Boerichter. Aan de linkerkant heeft daar Landstad bij zich, maar heeft ook Anita bij zich. En die geeft hier maar heel snel de bal. Anita paast dan weer naar binnen, naar Eriksen, terug weer naar de buitenkant. Naar Anita Boerichter heeft ruimte voor een voorzet. Die bal wordt half aangeraakt, komt terecht bij de eerste paal... waar die door Michailov opgeraapt kan worden. En in het spel kan worden gebracht. Maar ja, wie van de tukkers wil die bal nu hebben? Er wordt direct breedte gemaakt door Rosales en door Tindalli. Waardoor er dan ook van wat Ayoshi de wegtrekken en de centrale verdedigers van Twente vrijkomen. Wischerhof in dit geval maakt ook wat stapjes richting de middellijn. Houdt dan in, geeft hem aan Bayrami. Nu dus rechterspits, combinatie met Landstaat en Rosales. Rosales weer terug naar de as van het veld. Daar waar uh, Wischerhof staat. Bramadan moet nu snel handelen, want 1-0 komt eraan. Linkerkant, daar is Tindalli gevonden. Tindalli 5-6 meter over de middellijn, wil afrekenen met Erikse. Maar ja, dat, uh, dat, dat lukt niet zomaar, daar ben je niet zomaar voorbij. En dan gaat de Twente zijn laatste wissel inbrengen. Laten we zeggen dat de joker ingezet wordt. Hij komt uit Oostenrijk. Is topscorer van FC Twente met 7 goals. En heeft in de eerste zes competitieronden altijd doel getroffen. Hij komt nu in het veld. Hij is Mark Janko. En hij komt voor Willem Jansen die moe gestreden is. En nu een plekje mag gaan opzoeken op de bank. Tweede middenvelder die naar de kant wordt gehaald. Wanneer eerder Leroy Fair, die geen beste wedstrijd speelde. Die ook al door Adriaans naar de kant is gehaald. En ook Ajax gaat gelijk maar doorwisselen. Sik Torison wordt vervangen door de man die vorige week er nog voor zorgde... dat Ajax met een punt uit Eindhoven kon vertrekken. Dimitri Boulikin mag de wedstrijd volmaken als spits van Ajax. Nu 1-0 met Douglas rond de zijlijn. Ja. Dan is die bal over de zijlijn geweest. Is dat niet gezien door de grensrechter of wel gezien? Ja, wel gezien uiteindelijk. Kan ook niet anders dat het hem niet is opgevallen. Want de hele bank van Ajax stapt op. Op het moment dat Boelikin gevonden wordt met Douglas in zijn buurt. Gaat die bal over de zijlijn. Mag Ajax dus gooien. Ter hoogte van de middellijn. De Jong krijgt de bal. Boelikin legt hem dan lastig terug op de Jong. En leidt daar bijna dan. Een uitbraak van FC Twente in. Bijna omdat de Jong de bal verspeelt aan Eno. Vertong het volgende station is en uiteindelijk aan de linkerkant wat ruimte en dus ook rust is voor de heren Boerrichter en Anita. Die spelen elkaar de bal toe. Dat gebeurt allemaal rond de middellijn. Terwijl Twente wel aanzet om te gaan jagen. Maar nu toch steeds een stapje te laag is. 1-0 met wat risico tot bij Van der Wiel. Die moet aannemen en handelen. Want John is al bijna op visite. De bal gaat terug naar Alderwereld. In de ruimte gevonden de Jong. Die staat op de middellijn en verplaatst keurig van de linker naar de rechterkant. De aanname van Boerrichter verdient ook het predicaat prima. En geeft hem maar vervolgens weer aan Anita. En dan zegt Anita zoek jij het maar uit. Want jij bent hier aangetrokken voor de actie. Nou dan maar een versnelling langs Rosales. Voorzet daar is Boelikin en daar is de jong. Over Boelikin gaat hij heen. Maar aan de rechterkant van het strafstofgebied stopt nog Siem de Jong. Maar die krijgt die bal niet onder controle. En uiteindelijk heet het eindstation Nikolai Michailov, de Bulgaarse keeper van FC Twente. Die dus na 10 minuten een keertje moest vissen. Mirelem Soleimani met een overigens totaal mislukt schot. Maar wel na een goede actie van Dirk Boerrichter een counter zoals een counter uitgevoerd moest worden. Tot in perfectie gedaan door Ajax. Ayers heeft daarna natuurlijk Michailov nog een keer gepasseerd met die goal van Vertongen die werd afgekeurd. En Michailov onderscheidde zich met inzetten van dichtbij, van Sikthusson, van Van der Wiel. En zo heeft Ayers met name in de beginfase van de wedstrijd toch wel de nodige mogelijkheden gehad... om eigenlijk die wedstrijd heel snel de, te beslissen in het voordeel. En eigenlijk voor te zorgen dat FC Twente zonder illusies de wedstrijd zou volmaken. Dat is nu zeker niet het geval, want Twente groeit eigenlijk in de wedstrijd. Hoewel het ook naar de klok kijkt en ziet dat er nog maar zeven minuten op de klok staan. En dat uh, nu haast geboden is. Maar goed, Janko staat nu in de spits. De Jong staat erachter. Landsat is aanvallend. Wat dat betreft heeft Adriaan ze wel de joker ingezet. Tindalli speelt nog een keer terug naar Michailov. Zeven minuten dus nog bij Ajax. FC Twente. En door een goal van Miralem Soleimani staat Ajax op een 1-0 voorsprong. Nu hoort het dus de tune van het buitenlands voetbal. Maar we gaan eerst een plaatje draaien. Thank mm -hmm. you. van ABBA. Nou, laten we eens kijken hoe de slotfase bij Ajax Twente verloopt. Ronald. Het is nu een echte wedstrijd. Het is leuk. De bal gaat van de een naar de andere kant. Met nog vier minuten. En die 1-0 voorsprong voor Ajax. Maar Ajax had het weer kunnen beslissen. Uitbraak naar balverlies van FC Twente. Anita en Theo Jansen in de ja, gelegenheid gesteld zou je kunnen zeggen. Door Dimitri Boelikin om aan de linkerkant van het strafstorpgebied elkaar de bal toe te spelen en het doelpunt te maken. Maar de twee geven de kans aan Peter Wischolf om ertussen te komen. En dan is dat moment dus weg. Wischolf nu met een voorzet en de goal! De goal van FC Twente dan toch! En het is Luc de Jong die het doelpunt maakt. Luc de Jong die nu achter Janko speelt. Maar daar komt dan toch in de slotfase van een wedstrijd die heel lang geen wedstrijd was. Maar het in de slotfase geworden is toch de goal van FC Twente. En het is Luc de Jong met zijn zesde. Maar wat zal dat getal hem schelen? Wat kan dat getal de tukkers schelen? Het is gewoon FC Twente dat uiteindelijk toch profiteert van het uh, feit dat Ajax die wedstrijd niet in de fase dat het kon naar zich toe heeft getrokken. Wist geholpen, vindt de Jong. Die wegloopt bij twee, drie Ajaxiden. Daar mogen toch een aantal mensen zich dik en dik schuldig voelen. Ik zie Van der Wiel daar in de buurt. Ik zie Alderwereld daar in de buurt. En een van die mensen had toch ongetwijfeld daar Luc de Jong moeten oppikken. Het gebeurt niet. En dus komt hij vanaf links het schasselgebied ingesneden. Om bij de tweede paal helemaal vrij staan. Die voorzet vanaf de rechterkant van Wiskerhof binnen te koppen. En dan kijk ik naar de kant. En dan zie ik ja, met, een, met, een, met een zegengebaar daar Co-Adriaanse staan. Want het gekke is dat FC Twente op 19 september 2010 in de 0-0 tegen Heracles voor het laatst een wedstrijd in de eredivisie speelde zonder te scoren. En ik kon me ook niet voorstellen dat deze wedstrijd zonder Twente-goal bleef. Nou, dat is ook zo, want Luc de Jong maakte 1-1 van... in een wedstrijd die heel laat op gang kwam... waarin Ajax zo, zo, zo ontzettend veel beter is geweest dan FC Twente... maar waarvan ik toch denk dat Danny Landstraat, zijn entree... het verschil heeft gemaakt in dit duel. Ajax nu weer met Boelikin, in. Eriksen, rechterkant van het schatstofgebied. Eriksen gaat schieten. Hij schiet de bal uiteindelijk in het zijnet. Ja, Douglas loopt nog wel mee... En dan zie je Tindalli en Douglas ook aankijken van oei oei oei oei Daar schrikken we, daar komen we. In elk geval met de schrik vrij. Wat gaat Ajax nu doen? Wat gaat Twente nu doen? Ik kan me zo voorstellen dat Ajax nog wel de goal, de, de goal wil maken. En dat Twente zal denken nou 1-1 Arena we doen het ermee. We blijven dan in elk geval boven Ajax in de competitie. We weten dan dat PSV wat dichterbij is gekomen. Maar dat is het dan ook. Bal nu richting Ola John. Mola John staat buitenspel op de rand van het strassomgebied. Vermeer was er trouwens ook bij. Dus echt gevaarlijk had het uiteindelijk toch niet kunnen worden. Ajax weer met het balbezit, met Eno. Maar wat zijn die ajax hier, boze op elkaar? Want zij verliezen dan toch die Luc de Jong uit het zicht. Daar waar de aandacht natuurlijk uitging naar Marc Jan komen. De twee staan samen voorin. Net als waar de een achter de ander. Maar goed tussen de linies bewogen en goed vrijgelopen door Luc de Jong. Het levert dan ook van die goal op. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat Ajax het overwicht had moeten uitbuiten. Ajax veel en veel beter heeft gevoetbald deze avond in de Amsterdam Arena. Ook het tweede doelpunt heeft gemaakt dat afgekeurd is vanwege buitenspel. Niet terecht afgekeurd, dat moet ook maar gezegd. Dat zijn alle kanttekeningen die horen bij deze wedstrijd. Maar Ajax, als het wat gemotiveerder had gespeeld... ...als het niet op 80%, maar op 100% had gespeeld... ...had misschien wel in de eerste helft al gehakt kunnen maken van FC Twente... ...maar heeft de tukkers nu laten terugkomen in deze wedstrijd. De tukker in Ajax-dienst is uh, Boerrichter, loopt zich vast... Op Rosales met veel agressiviteit verovert hij dan aan de linkerkant. Halverwege de helft van FC Twente de bal wel weer. Maar met veel agressiviteit, daar is Pieter Vink niet van gediend. Hij geeft nu een vrije trap aan FC Twente die Rosales, die dus nu weer rechts-back speelt, gaat nemen. Rosales zal uiteindelijk daar toch wel weer terechtkomen, denk ik, op die plek. Hoewel hij geen echte verdediger is. Stuurt die bal richting het Ajax op het gebied. Waar die na interventie van de Jong terecht komt bij Ola John. En daar heeft Van de Wiel het lastig mee met die kleine Ola John. Nou, draait nu naar binnen. Uiteindelijk weer terug naar Team Dalli. weer verder terug naar Landstaat. Landstaat naar Team Dally. Dit gebeurt allemaal halverwege de helft van Ajax. Terwijl de Ajaxi er wel achteraan lopen. Maar uiteindelijk geen voet tegen de bal kunnen krijgen. Nu de bal wel overigens in de schoot geworpen krijgen. Omdat Ola John de bal van Tindalli niet helemaal kan binnenhouden. En dus eigenlijk zijn ingooien. Ik zie een man met een bord. Drie omhoog. Dat betekent dat de 90 minuten om zijn. En dat de drie minuten extra speeltijd op dit moment ingaat. In de Amsterdam Arena. Waar men heeft gefloten. Waar men elkaar heeft aangekeken. En misschien heeft gesproken over elkaars liefdesleven. Maar waar de focus pas na 70 minuten echt op voetbal is gegaan. al de wereld namens de Ajaxide. Speelt naar Boelikin. Boelikin mag aannemen. Mag terugleggen. Naar Theo Jansen in de as van het veld. Het verleggen van het spel nu naar de linkerkant. Boerichter heeft ruimte voor de voorzet. Boerichter zet ook voor. Landstaat werkt weg. 1-0. Halverwege de helft van Twente. Vangt weer op in de as. Naar de linkerkant. Naar Anita. Daar is weer Boerichter. Ja, die zou ik ook maar zoeken nu. Laat hem maar langs Rosales lopen en een goede voorzet geven. Nou, dat eerste lukt. Omdat Rosales een overtreding nodig heeft. Komt die voorzet er uiteindelijk niet. En komt er nog wel een gele kaart aan, denk ik, voor de aanvaller, nu dus verdediger uit Venezuela. De rechtsachter van FC Twente krijgt inderdaad de eerste gele kaart van deze wedstrijd. Daar hebben we dus lang op moeten wachten in de extra tijd. Het is ook een buitengewoon sportief duel waarin heel weinig overtredingen zijn gemaakt. En dat is iets wat je misschien toch ook niet verwacht bij een wedstrijd tussen twee topploegen uit de Vaderlandse Eredivisie. Dat is ook een gebrek. Het is allemaal, maar dan val ik in herhaling met Landstaat wel wat meer in vuur en vlam komen te staan. Het spel van FC Twente en dus ook de wedstrijd. Wat nu volgt is nog een vrije trap. Die op de linkerkant van het Linker linkerlijn van het Schafsopgebied. En daar dan weer 30 centimeter vanaf genomen mag gaan worden door Eriksen. Vanaf de linkerkant Eriksen bij de eerste paal op de vuisten van Michailov. Ja, daar rekende eigenlijk niemand op. Ja, Michailov zelf. Maar iedereen dacht toch echt aan een voorzet. Want alles en iedereen van Ajax dat een beetje kan koppen was meegekomen. Nu tikt Michailov die bal in een uh, reflex buiten. Bal over de achterlijn en een corner nog van Eriksen. Vanaf de linkerkant komt bij de eerste paal. Boelikin kan niet koppen, want die wordt in de lucht geklopt door Wissgerhof. Teruggebracht door Theo Jansen, doorgekopt door Janko. En dan uiteindelijk uit het schassopgebied weggewerkt door Luc de Jong. De aanvallers moeten daar dus verdedigend aan de bak. Bal wel richting de Ajax-helft, waar Anita met... Ola John duelleert. En Anita onder druk van John bijna over de bal heen trapt. Maar het uiteindelijk kan herstellen dat uh, slechte uitverdediger doet Eno dan op zijn beurt. In de voeten van uh, Bayrami van FC Twente. Nou, hij herstelt zijn fout. Vervolgens wil Erik vandoor aan de linkerkant. Rond de middenlijn. Maar dat staat... Uh... Rosales niet toe. Bal weer voor Ajax. Vertongen. Schept hem nog maar eens naar het uh, strafstomgebied van FC Twente. Waar Boelik in het komt. Nu wel verlies van Douglas. Overname Brama. Brama. Janko. En nu een sprintduel tussen de Jong en Van der Wiel. Maar Vermeer doet ook mee. Komt zijn goal uit. En 10 meter voor zijn strafstomgebied kan hij de bal wegwerken. Het levert geen bal balbeseerd voor Ajax op. Nee, Sterker Nog Twente kan weg. Nee. Rosales en Bayrami vinden elkaar niet. Bayrami zegt dan nog: hey Anita die daar tussen stond. Tussen die combinatie, heeft die bal geraakt. Maar daar wil de wilde arbitrage niet aan. Lange bal weer van Ajax. Winter wint de kopduel. 6-7 meter voor het Tien Tindalli moet dan zorgen dat die bal in veilige handen komt. En nou, die veilige handen behoren toe aan het lichaam van Michailov. En die zegt, we stoppen ermee. Nou, dat vindt Fink eigenlijk ook. We stoppen ermee. En dan gaat natuurlijk het publiek hier fluiten. Logisch, want Ajax is zo ontzettend dominant geweest in deze wedstrijd... dat je verwachtte dat het misschien wel 3-4-0 zou worden. Maar halverwege de tweede helft heeft Ajax te maken gekregen met gemak. En FC Twente heeft beseft dat uh, gezien de kleine marge er nog best iets mogelijk was in de Amsterdam Arena. Dat is ook zo gebleken. Want uiteindelijk is het Luc de Jong die kort voor tijd de gelijkmaker binnenkomt. Een fantastische goal overigens. Nadat Mirelem Soleimani na 10 minuten Ajax op een voorsprong had gezet. Wel altijd boven de markt zal blijven hangen. Is die afgekeurde goal van Jan Vertongen. Nou wat zal het zijn? Een kwartier na uh, de aftrap. Afgekeurd vanwege buitenspel, dat was het niet. En Ajax zal altijd zeggen, als dat doelpunt was goedgekeurd... was die wedstrijd anders gelopen. Maar het eindigt hier uiteindelijk gewoon in 1-1. Vijf wedstrijden zitten erop vanavond. PSV, Roda JC, 7-1. ADO tegen VVV, 2-0. NAC, FC Utrecht, 1-0. Heerenveen, Herakles, 1-1. En ook bij Ajax FC Twente eindigde het in 1-1.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 Het was Vakoon met Took a Hit. Buitenlands voetbal, Langs de lijn. In Engeland scoorde Robin van Persie twee maal voor Arsenal. En hij heeft nu 100 gemaakt in dienst van de Londenaren. Manager Arsene Wenger preest zijn aanvallen dan ook. Van Persie is een exceptional goal scorer. is een untypical centre-forward. De crowd knows dat hij een exceptional player is... Crowd crowd also knows that he's a real love of the club. Bolton Wanderers werd overigens met 3-0 verslagen. Ook Rafael van der Vaart wist het net te vinden. De speler van Tottenham deed dat in de met 2-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Wigan Athletic. In de strijd om de eerste plaats voorspelde Manchester United punten door een 1-1 gelijkspel tegen Stoke City. Het was het eerste puntenverlies dit seizoen voor het team van Ferguson. Manchester City versloeg Everton 2-0. Beide ploegen uit Manchester hebben nu 16 punten uit 6 duels. In de Bundesliga won koploper Bayern München met 3-0 van Bayern Leverkusen. Arjen Robben kwam na zijn blessure voor het eerst weer in actie. Tien minuten voor tijd mocht hij invallen. en maakte ook nog de derde. Klaas-Jan Huntelaar scoorde ook. De aanvaller van Schalke kopte één keer raak tegen Freiburg... dat met 4-2 werd verslagen. De club uit Kelsenkirchen, die nog steeds geen vervanger heeft... voor de zieke Ragnick heeft al wel een paar namen op een lijstje staan. Daarover de algemeen manager Horst Held. We hebben een paar namen in kop. We werden ook paar contacten knippen bij we het beste gevoel hebben, dat versuchen we dan om te zetten. Uh, dan Hub Stevens die is dus misschien ook nog wel in beeld bij de club uit Kelsenkirchen. In de Serie A maakte trainer Ranieri zijn debuut voor Inter. Het gewenste schokeffect was er. Uit tegen Bologna werd met 3-1 gewonnen. Het was voor het eerst dit seizoen dat Inter drie punten pakte. AC Milan heeft met 1-0 gewonnen van Cesena. Het doelpunt van Milan werd gemaakt door Seedorf. In Spanje won Real Madrid de thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano met 6-2. Barcelona staat na iets meer dan een half uur spelen met 3-0 voor tegen Atletico. En bij de zuidenburen speelde Club Brugge thuis tegen Bergen. Het team van koploper Adrie Koster won met 2-1. Mede door een doelpunt van Buren Flemings. Wat een goal! De eren die alle wedstrijden van vanavond. Van het buitenland naar het binnenland. Ajax FC Twente eindigt in 1-1 na een 1-0 ruststand. Sulemani scoorde voor Ajax, en Luc de Jong vlak voor tijd voor FC Twente. PSV Rode JC werd 7-1 na een 4-0 ruststand. van de eerste, tweede en derde kamer van Mertens, de vierde van Strootman. Malki scoorde nog tegen voor Roda, redde de eer. 5-1 werd het opnieuw door Mertens, 6-1 door Matafs en 7-1, jawel, weer door Mertens, nu uit een strafschop. Het waren er dus vier van Mertens. Vukovic van Roda kreeg rood en er was ook nog een gemiste strafschop. Wijnaldum deed dat voor PSV. Dries Mertens dus viermaal voor PSV. Hij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 En eigenlijk met die steun doen we heel weinig. En, en, en natuurlijk werd het een stuk moeilijker door het feit dat we op met 10 kwamen. NAC FC Utrecht eindigde in 1-0. En die goal viel pas vlak voor tijd. Zulo van FC Utrecht kreeg 2x geel en dat betekende dus rood. Het is een thuisoverwinning voor NAC. En die kan NAC goed gebruiken. Daarover de matchwinner, Kees Luiks. Nou, thuis moeten we de punten sowieso uh, pakken. En daar putte ook kracht uit uit de, uit de support van het publiek.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 En een half uur later wordt iemand anders op zijn schenen getrapt... en er gebeurt niks. Dus Het was een heel, heel licht vergrijp, maar inderdaad een tweede gele kaart. En dan dupeer je je, ploegen, je ploeggenoten ermee. Heerenveen in Raakles werd 1-1 na een 1-0 ruststand. Asaidi scoorde voor Heerenveen, Armenteros voor Herakles. En na de 1-1 raakte de ploeg van Ron Jans Heerenveen dus de kluts een beetje kwijt.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 ADO Den Haag VVV werd 2-0. Dat was ook de ruststand John Verhoek en Horvat scoorde voor ADO. Het spel van de Hagenhuis deed af en toe weer denken aan het succesvolle vorige seizoen. Volgens Lex Immers heeft de ploeg die glans ook nog niet verloren. Nee, dat denk ik niet. Wij hebben vandaag weer bij Vlagen laten zien dat wij heel goed kunnen voetballen. En uh, ja, vandaag hebben we laten zien uh, ja, dat we toch een hoop vertrouwen hebben. En dat we het nog steeds kunnen.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 En dan het programma van morgen. Om half één is er AZ Feyenoord. De winnaar van die wedstrijd die wordt koplopen morgen. Uh, om half drie is het de Graafschap tegen FC Groningen. En RKC tegen NEC. En om half vijf is er ook nog een wedstrijd Excelsior-Vitesse. De stand aan kop is nu Twente heeft 16 uit 7. Is daarmee eerste. AZ heeft 15 uit 6, is tweede. Ajax 15 uit 7, is derde. Dan Feyenoord 14 uit 6. PSV 14 uit 7. En de zesde plaats wordt gedeeld door Vitesse en RKC. Die hebben allebei 10 uit 6. Onderin 15e roda 6 punten uit 7 duels. De Graafschap staat eronder, 5 uit 6. Dan VVV, 3 uit 7. En Excelsior sluit de rij en heeft 1 punt uit 6 duels. The trouble is her only friend. And he's back again. makes her body older than it really is and she says it's high time she went away no one's got much to say in this town trouble you are Home van James Blunt. We gaan even terug naar Ajax FC Twente. Joep Schreuder praat na afloop met een van de spelers van FC Twente. Luc de jongen, het is 1-1 uh, geworden. Voor ons vanaf de kant een onbegrijpelijke wedstrijd. Je knikt. Ja, dat kan ik wel begrijpen. Want uh, de eerste helft was uh, totaal voor Ajax. En de tweede helft denk ik gewoon voor ons. En uh, ja, we pasten ons na de rust aan door wat hoge druk te zetten. En uh, ja, daardoor gingen zij de lange bal uh, spelen. Ja, wonnen we meer duels. En voetbal kwam kwamen er ook makkelijk uit. En uh, ja, ik denk wat ik zei, de eerste helft was voor Ajax, tweede helft voor ons dus. 1-1 is denk ik terecht. Neem ons even mee naar die eerste helft, want het was kleurloos. Er zat geen gif bij FC Twente En wij dachten, vergeleken met die kampioenswedstrijd, wat een groot krachtsverschil is het nu tussen Ajax en Twente Had jij dat ook? Ja, kijk, uh, de eerste helft, we wisten dat we het uh, ja, moeilijk zouden krijgen. Ajax in de arena is altijd lastig en... Uh, dat zag je bij John kruis ook, dat was het ook gewoon heel moeilijk. En, uh, ja, we probeerden wat uh, in te zakken, meer naar de middenlijn, van het daaruit druk te zetten. Maar ja, dat, was ook ja, dat konden we ook niks doen. En we kwamen er ook als niet uit. Als we eruit kwamen, stond ik alleen met Jans af en toe. En de uh, tweede helft, ja, is het gewoon... Uh, ja, naar... Geloof, hè? Ja, zeker. Je zag het direct al. Uh, we kwamen tot uh, wat mogelijkheden en uh, we kwamen er vaker door. Voetballend leek het alsof we ook meer durfden. Uh, ja, uh, ja, Naarmate de tweede helft we kwamen we steeds lekker erin. En, bij die kans van Landstraat helemaal, dan denk je van, poeh... als ze die maakt, dan uh, wordt 1-1. En we zaten al lekker in die tweede helft, dus... wie weet dat er nog wat kan gebeuren, man. Een voorzet, dan zijn daar twee Belgische verdedigers. Die, die staan er altijd. En dan komt Luc de Jonge tussen. Wat prachtig om zo'n goal te maken. Ja, kijk, uh, in de arena is het altijd mooi om een goal te maken. Dan maak je niet zoveel. En, uh, ja, uh, voor het team was het gewoon ook heel belangrijk op dat moment. En uh, ja, kijk, uh, we waren zo goed bezig in de tweede helft... en dan wil je dat ook graag bekronen. En uh, gelukkig gebeurde dat. Tot slot, ben je wel met mij eens dat het wel een beetje een gestolen punt is? Ja, als je zo'n laatste minuut al een goal maakt, dan zeggen ze altijd dat het gestolen is. Maar gezien de tweede helft denk ik dat het gewoon terecht is. Nee, nee, nee. Dat van uh, Luc de Jong was dat, de speler van FC Twente. Dan gaan we ook nog wat napraten met uh, de trainer van Ajax, Frank de Boer. Je bent meester, Frank. Toch? Nou ja, als je gezien het wedstrijdbelt, alleen de laatste 10 minuten kwartier hebben we dat niet meer gedaan... Ik denk dat we vier of vijf kansen meer gecreëerd hebben als onze tegenstander. En we hebben het verzuimd om het eerder af te maken. En dan weet je dat een bal altijd verkeerd kan vallen. Anderzijds vind ik dat we, dat en ik mezelf ook wel kwalijk nemen, dat je gewoon dan drukkelijker moet coachen, dat je op één op één moet gaan spelen en dat je je niet steeds moet ingaan laten dribbelen. Uiteindelijk komt daar ook de goal uit. Alleen ik vind dat, uh, dat de groep mag zelf dat ook uh, zien. En als ze zeggen in de kleedkamer daarna... ja, dat hebben we, dat hebben we geprobeerd. Maar eentje luistert niet. Ja, dat, dat kan ik dus uh, niet met mijn pet bij. heb, jij, heb jullie je in slaap laten sussen? Door het slechte spel van FC Twente? Jullie waren zo heer en meester. Ja, maar ik denk dat wij dat ook uh, de tegenstander uh, toedwingen. Dat wij een bepaalde goed positiespel en op het juiste moment uh, de versnelling hebben... Uiteindelijk hebben we daar ook onze kans uit gecreëerd. En we waren ook fel uh, in de duels. En normaal gesproken uh, gebeurt dat wel heel vaak in de arena. Ja, verbaasde je niet in dat eerste uur eigenlijk? Want het had 4-0 kunnen staan. Dat is ook een uh, buitenspeldoelpunt. Uh, ja, dat, dat, dat het zo makkelijk ging. Dat het krasverschil zo groot was. Nou, verbaas me niet. Uh, ik weet wat mijn uh, selectie kan. En dat is heel fel. En... Ik heb ook van tevoren aangegeven dat wij met durf moeten spelen. En uh, eigenlijk die durf die wij zeg maar, in de laatste competitiewedstrijd op 15 mei hebben laten zien. Maar ook zeer zeker die 2-1-verlies in de Supercup. Als we dat weer uh, kunnen brengen, dan, dan winnen we zeker van Twente. En dat gebeurde nu niet. Het werd 1-1 Ajax Twente. De basisballers van Leiden hebben de Supercup veroverd. De landskampioen versloeg in de eerste editie van de seizoensopening Groningen. 66-60. Een golfster Christel Boldion heeft haar debuut in het Europese team niet kunnen winnen. In de strijd om de Solheim-cup verloor ze samen met haar Engelse ploeggenoot Karen Stupples tegen haar Amerikaanse opponenten. De stand tussen VS en Europa is gelijk. 8-8. En Emmen-Volendam in de Jubilee league eindigde in 0-4 met drie goals van Aoi. Langs de lijn zit erop. morgenmiddag zijn we er weer... met onder andere vier voetbalwedstrijden AZ Feyenoord, Graafschap Groningen... RKC, NEC en Excelsior Vitesse en het WK wielrennen op de weg. Dat om twee uur. Het komende uur hoort u nog Kees Grimbergen. Hij presenteert met het oog op morgen. Nog een heel prettige avond. In Finland waait een anti-Europese wind. Europa is ver weg. Het land lijkt steeds meer in zichzelf te keren. Wat betekent Europa nog voor de Finnen? Gaat het misschien over vertrouwen? Yes, it's about trust. Een reportage vanuit het land van de duizend meren. Morgenavond om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.